Me. My daddy boy, can't you see you are the one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 Sing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 Wat Voor de stad, wil weg van alle stress. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en een aardig vuur. Kriebelt ze mijn buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, ze kiezen strand of de kroeg. dromend in de duinen, een feestdag. Chardonnay nee, hey. hou van jou op paar al aan de zee Weg van alle zorgen Lach als dit De golven van de zee Wat is jouw kracht enorm? Het bolle vloed Je lange strand Ik voel me weer dat kind speelend in het zand hij hey, hey, hey Ik ben niet met volle teugen Trond of de Dag. Ik weet niet bij Dus zullen we gaan zitten direct, weet denken. Maar we hebben gewoon hier, als je niet eraf vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS journaal. Minister Donner heeft wethouders opgeroepen zich niet te bemoeien met de landelijke politiek. Als gemeenten gebruikt worden als platform voor landelijke oppositie, wordt het land onbestuurbaar, waarschuwde hij in Buitenhof. Aanleiding is de stemming over het bestuursakkoord. De gemeenten stemmen woensdag over het akkoord dat de overdracht van taken naar de gemeente regelt. De Vereniging van de Nederlandse Gemeenten wil dat ze instemmen met het akkoord, maar niet met het onderdeel waarin de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen zitten. Donner waarschuwde nog eens dat de gemeenten niet in het akkoord mogen shoppen. Als ze de bezuiniging op de sociale werkvoorziening afwijzen, vervalt ook de rest van het akkoord en krijgen de gemeenten geen geld voor extra taken. President Saleh van Jemen keert over enkele dagen weer uit Saoedi-Arabië terug. Dat heeft een woordvoerder van zijn partij gezegd. Saleh is in Saoedi-Arabië voor medische behandeling nadat hij vrijdag gewond was geraakt bij een aanval op zijn paleis. In Jemen wordt al maanden geprotesteerd tegen zijn bewind. Een demonstrant vieren zijn vertrek als een overwinning. Op straat in de hoofdstad Sana'a wordt gedanst en gezongen. Bij zijn vertrek heeft de vicepresident van Jemen alle taken van Saleh overgenomen. De Amerikaanse zanger en liedjeschrijver Andrew Gold is overleden. Gold was vooral bekend van zijn jaren 70 hits Lonely Boy en Never Let Her Slip Away. Ook schreef en zong hij het liedje Thank You For Being A Friend. Dat later in een andere uitvoering het themanummer werd van de tv-serie The Golden Girls. Samen met Tennessee-lid Graham Goldman vormde hij Wax. Daarmee had hij in 1987 zijn grootste hit Bridge To Your Heart. Gold werkte veel samen met andere artiesten als Linda Ronstedt, Art Garfunkel, Diana Ross en de Eagles. Andrew Gold overleed na een hartaanval. Hij was 59 jaar. Het weer. In de loop van de middag ontstaan velle onweersbuien met kans op hagelen en minstoten. Eerst vooral in het oosten van het land, later uitbreidend naar het westen. De temperatuur ligt tussen 18 graden op de Wadden en 25 in het zuidoosten. Dit, was... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de